Als we schapen in zijn hond. nu bedden liggen her en der verspreid onder eeuwen oude eiken. Als je daar loopt, is het alsof je even toch in het kerk. Zijn pennen en zijn heide, zijn vergezichten en zijn weide, men kan er nog uren lang dwalen over de heuvels en door de dalen. De parel van het noorden is de hondsrug, met zijn dorpen verscholen in het groen. van zijn schapen en zijn hond. Hun bedden liggen her en der verspreid onder eeuwen oude eiken. Als je daar loopt, is het alsof je is de hond terug met zijn dorpen verscholen in het groen een eenzame herder het nog rond in de jouw van zijn schapen en zijn hond hun bedden liggen her en der verspreid onder eeuwenoude eiken als je daar loopt is het alsof je even toch in het verleden Als je daar loopt, is het alsof je even toch in het verleden hebt kunnen.